Jobboot met het NOS-journaal. De gijzelingsactie in het hotel. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van een lokaal televisiestation. Zeker drie gijzelaars zijn gedood. Of er meer doden zijn, is nog niet bekend. De verantwoordelijkheid voor de actie is opgeëist door een Noord-Marinese groep. die verbonden is aan Al-Qaeda. Zo'n tien zwaar bewapende terroristen hielden op de bovenste verdieping van het luxe hotel. urenlang 140 mensen vast. Eerder werden zo'n 80 gijzelaars bevrijd door Marinese, Franse en Amerikaanse militairen. Een 25-jarige student van de hans Hogeschool Groningen doet aangifte tegen het christelijke bedrijf dat hem een stageplek weigerde, omdat hij homoseksueel is. Tegen RTV Noord zegt de student dat hij er een grote zaak van gaat maken. Hij zette zijn verhaal deze week op Facebook. Het bericht werd tienduizenden keren gedeeld. Het agrarische bedrijf in Drachten zegt in een verklaring dat homoseksualiteit geen punt is, maar het uitdragen daarvan wel. Het kabinet wil blijven 250 miljoen euro extra uittrekken voor veiligheid en justitie. Volgens minister van der Steur wordt de begroting zo meer solide. De oppositie zegt al maanden dat het kabinet te weinig geld reserveert voor justitie. En dat zou ten koste gaan van de veiligheid en de rechtsstaat. De coalitie komt nu met de oppositie eh, de iets tegemoet. Het kabinet heeft steun van oppositiepartijen nodig om de begroting door de Eerste Kamer te krijgen. Verder gaat er volgend jaar vanwege het grote aantal vluchtelingen eenmalig ruim 60 miljoen euro naar onder meer de IND. En de plannen om de griffierechten te verhogen en een eigen bijdrage in te voeren voor gevangenen gaan niet door. Staatssecretaris Dijkhoff noemt de situatie voor kinderen in de noodopvang niet ideaal. Hij reageert ermee op een advertentie in de Volkskrant waarin organisaties als Unicef en het Rode Kruis hun zorgen uitspreken over de kwaliteit van de opvang. Dijkhoff zegt dat de overheid er alles aan doet om de kinderen zo snel mogelijk goede opvang, zorg en onderwijs te bieden. Maar hij vraagt begrip voor de omstandigheden. De medewerkers staan volgens hem onder grote druk. In Nederland verblijven zo'n 10.000 kinderen in de noodopvang. Het weer vanuit het noordwesten buien, met kans op onweer of hagel. Morgen vooral in het westen regen, soms met hagel en veel wind. Het wordt morgen ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de randstad zijn de meeste problemen ten noorden van Amsterdam. Daar ligt namelijk al een tijdje een lading slachtafval op de A7 van Horen naar Zaandam. Ligt eigenlijk op de verbindingsweg met de A8 richting Amsterdam. En die is dan ook dicht en dat gaat waarschijnlijk tot vanavond 8 uur duren. Dat leidt tot een lange file op de A7 voor Zaandam. 8 kilometer daar. Verder problemen op de A13 Rotterdam Den Haag. Want er is een ongeluk gebeurd bij Delft. Daar staat 4 kilometer richting Den Haag. De andere kant op tussen knap en Prins Klaus ...en knopen Kleinpolderplein, 11 kilometer. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum... ...tussen hendrik ambacht en Sliedrecht, 6 kilometer. A27 Almere-Gorkum bij knopen lunetten, 3 door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. En veel vertraging is er ook op de N210 Rotterdam-Schoonhoven... ...bij Krimpa de IJssel. Er staat er maar 2 kilometer, maar dat levert wel 16 eh, minuten vertraging op. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig...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 Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. Met nu Zandvoort draait dit programma mede mogelijk gemaakt door het Café en restaurant NUS. Haltestraat nummer 25 in Zandvoort. U luistert naar Zandvoort draait door. Met Charles Duif, Hans Wassenaar en Dolly Ten Pierik. Zo jammer dit weer. Ja, ja. zo jammer dit. dat. gaan we onmiddellijk corrigeren, luisteraars. Een hele goede middag allemaal. En uh, ja, Zandvoort draait door tot 7 uur, maar natuurlijk met onze technicus Maurice Mulder. Ja. ja, die ja. Ja, die. die ah, Hans Wassenaar, aan. die luistert gewoon mee. Uh, die is gewoon thuis uh, aan het opletten hoe, hoe het allemaal moet. Hè. Ja, die is een, <gif> een beetje in, in onze geest, is die erbij. We ja. hebben natuurlijk weer hele leuke gasten vanmiddag, luisteraars. Daar zijn we heel blij mee. En die hebben wij hier uh, uh, binnen in de studio gekregen. Eigenlijk door het toedoen van onze, onze redactie. En die wordt gevoerd door Dolly ten Pierik. Die zit tegenover me. Die heeft ook gezorgd dat wij uh, heerlijk genieten van een kopje koffie... en een drankje en een hapje straks waarvoor uh, natuurlijk uh, van Harte dank, Dolly. En uh, zij heeft ook dus, uh, ik zei het al, gezorgd voor twee fantastische gasten. Uh, allereerst uh, Willem uh, van der Sloot en Willem, uh, ja, uh, nou, de meeste zandwoorders, dus die zullen we hem wel kennen, is verantwoordelijk voor uh, uh, alles. Uh, uh, uh, als het gaat om herten en de beheersing daarvan en uh, de begeleiding daarvan, hij gaat ons uh, straks van alles over vertellen. Maar we hebben hier ook een, uh, een dame die. Uh, een balletschool uh, heeft, een, een dansschool. En daar heb ik het over Conny Lodewijk. Ook zij is de gast. Onze gasten hebben natuurlijk ook fantastische muziek... Uh, voor ons meegenomen, hun keuze. En dit is de keuze van Willem van der Sloot. niet één. We kennen ze van de glimlach van een kind, Willy en Willeke Alberti die waren dit natuurlijk. En uh, ja, meteen een emotioneel begin hier in de studio. Het geldt voor ons allemaal, denk ik, want we hebben allemaal een moeder. En uh, ja, ja, als je daaraan terugdenkt, dan uh, pink je makkelijk een traantje weg. De keus van uh, Willem van Sloten. Ik begin even met Connie Lodewijk. Want ik heb net uh, bij de aanvang van de uitzending gezegd dat uh, Connie een, een balletstudio heeft. Dat is niet zo. Die balletstudio is van Roy van Buringen. Maar Connie, jij hebt een belangrijke rol. Hallo, goedenavond. Goeie. Uh, ja, ik. Uh, um, Roy van Buringen heeft mij gevraagd of ik uh, danslessen wou geven bij Amlea ja. Dance. Ja. Ik was al inmiddels al een tijdje gestopt. Ja. En uh, ja, dan ben ik toch door mijn knieën maar gegaan. Mm -hmm. Om uh, hem te helpen bij uh, kinderdansles. Want je zegt je was een tijdje gestopt. Dat betekent dat je al heel lang uh, op, op dansgebied actief bent. Ja, ik heb uh, 30 jaar hier interessant wordt les gegeven. Ja, Eigen twee dansscholen gehad. Ja. En, Zelf dus wel? Ja, dat zat je wel goed. Okay. Daar zat je wel goed, ja. Wel goed. Je ja. Wel goed ja. ja. En uh, toen ben ik gestopt. Maar, maar alleen ballet? Of, of, uh, alleen? Van alles. Van alles. Van, alles. van, alles. van alles. alle vorm, nee, ja. niet stijldansen, maar alle vormen van danskunst. Oh, Oké. Okay. Ja. ja. Uh, nu Roy van Buringen dus. Jij bent door de knieën gegaan, zeg je. Ja. Uh, was je al lang gestopt? Uh, ik was inmiddels was 2,5 jaar gestopt. Ja, maar ik uh, begon toch wel weer te kriebelen toen? Uh... Nou, het was eigenlijk zo dat eigenlijk een, een soort noodzaak. Ja. Uh, het is uh, kinderbelet, dat was er op dat moment niet. Niet in z'n antwoord? Uh, niet in z'n uh, antwoord, uh. nee. En dan is het heel jammer als we dan ver weg moeten. Ja. Dus uh, Roy zei van, kon, zullen we dat dan gaan opzetten? Ik vind nou prima. Ja. En dat uh, gaat ook heel erg goed, ja. Fantastisch. Ja. Nou, ik begin eigenlijk altijd met onze gasten te vragen van... waar heeft je wiegje gestaan? Ben je echt een Zandvoortse? of, nee. of Je bent in Port? Ja, ik, nou, <laughs> ik voel me wel een Zandvoortse. Je voelt je wel een maar Zandvoortse? Maar ik ben echt de Haagse. Een Haagse? Ja. Oké. Okay. Echt een Haagse, ja. En, en welke buurt in Den Haag ben je geboren? Uh, bij de Laan van Meerdervoort. Bij de Laan van ja, ja. Ik heb daar, uh, uh, nou, een ruime tijd, want ik ben nu 30 jaar hier... Dus ik, ik heb daar ook een balletschool gehad. 18 Dance. Ja. In de Perbosjeestra. Dus vlakbij de Laan van Meerdervoort. Ja. En na tien jaar toen kwam Gemma de Boer naar mij toe. En die vroeg of ik haar dansschool in Zandvoort over wou nemen. Ik zei ja. nou, moet ik het eerst even gaan zien. Ja, Want ja. ik was natuurlijk al heel veel gewend. En mijn, mei, mijn meiden waren natuurlijk al heel ver. Ja. En toen ja. dacht ik van, dacht, gaan we ook even kijken hoe het daar is. Oké. Okay. Ja, het was uh, echt waanzinnig. Ja, ja. dus in Den Haag geboren, ja. broers en zusjes? Ja, ik heb uh, zes uh, zusjes. En zes? Twee, ja, en zo. twee broers. Groot gezin. Gewoon een heel groot gezin. En allemaal, van... allemaal uh, of enkele in daarvan ook een dansen? Of, of helemaal niet. Helemaal, helemaal niet. niet. Helemaal niet. Nee. Wel iets artistiek, zo muziek? Of helemaal wat? niet. Oh, Nee. Dus je bent de enige in het gezin ja. eigenlijk. Maar zit het toch een beetje in de gene. Zijn je ouders bijvoorbeeld? Nee, een heeft... tante van mij. Oh, een tante, tante van, van mij jouw. Ja, die was een soort ja, soubrette. En die danste ook en dat soort dingen in ja. België. Ja, ja. ja. Dus van mijn, van mijn vaderskant. Oké. Okay. Ja. Nou, toen van Den Haag naar Zandvoort. Ja. Uh, die balletschool. Uh, betekende dat dat je dat helemaal op moest zetten? Want het was een school die je overnam. Ja. Klopt. Uh, dat liep al enigszins of moest je er echt weer... Nee, nee, nee. Niet... Gemma had een aantal leerlingen. Ja. En uh, die heb ik dan van haar overgenomen. Ja. Daar heb ik een leuk bedrag voor betaald. Ja, ja daar moet je voor ja, betalen. Het heet Heel simpel. Koetwil heet dat ook. Ja, koetwil. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, mooi woord, is ja, ja. Dus dat heb ik uh, gedaan. Ja. En nou, je weet natuurlijk nooit of je leerlingen bij je blijven. Dat, dat, dat is gewoon, gewoon een vraag. Ja, ja. En uh, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb geluk gehad. Ja, De mensen die er waren... Kon je over, over wat voor leeftijdsgroep uh, praat je dan? Uh, die waren ook vanaf uh, zes jaar. Vanaf zes jaar? Ja, tot en met puntje, puntje, puntje. Ja, ja, want uh, uh, uh, ballerina's, uh, die zijn op z'n best... In welke leeftijdscategorie of, of, of kan dat heel, heel ver gaan? Tot, je, tot, uh, tot naar je 40ste of naar je 50 Wat bedoel je met nou, ballerina? Nou, qua, qua, uh, uh, als je voetballer bent... Ja. Dan ben je vaak met, uh, met 35 ben je uitgevoetbald. Dat bedoel ik te zeggen. Uh, kan je je hele leven een ballerina... Of een uh, hoezo mannlijke... is? Een ballerino... Ballerino zijn. Ja, mag ook. Ja. Ja, van mij. Nee, nee, je, je, het is natuurlijk niet je hele leven. Maar nee. je hebt natuurlijk uitzonderingen bij. Zoals ja. Alexander Radius. Die ja. gewoon doordansen tot de 47ste jaar. Ja. Maar dat zijn uitzonderingen. Ja. Uitzonderingen, ja. Maar de meeste leerlingen die jij had, die waren ook aan de jonge kant, zeg maar. Ja, die zijn vrij jong. En niet ja. iedereen... Je zoekt ook amateur Dus ja. dat is natuurlijk het mooiste wat er is voor, voor de meiden. Ja. Om dat te gaan doen. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook wel uitzonderingen bij... die ik dan echt heel goed vind. Dat ik denk, van, nou, dat kind moet gewoon een auditie gaan doen bij het conservatorium. Ja. Want die heb je natuurlijk ook bij. Ja. Dus inmiddels heb ik daarop, denk ik, nou... alles wat met kunst te maken hebt, Dans, toneel, muziek, noem maar op. Ja. Ik denk dat ik al 55 al... Uh, Weg heb gestuurd. Zo. Die zijn al ja. heel ver gekomen. Ja. Ja. Ja, ja, want dat wilde ik juist vragen. Zijn er ook mensen inmiddels uh, heel bekend in, in, uh, die ja. bij jou afkomstig zijn? Nou, er zijn wel een aantal bekenden bij. Oké. Okay. Ja. En wie. wie uh, kun je, je namen noemen? Of, uh? Nou, liever niet. Liever, liever, liever niet. Oké, oké. Okay, nee. okay. nee. Zeg maar nu, dus uh, de dansschool van Roy van Buringen. Roy is natuurlijk op tal van uh, gebieden is hij heel actief. Hier, ja. Organiseren van. Uh, de kofferbakbart. Ja. Uh, uh, talentenjachten. Veelzijdig. En ja, en nu ook een, een, een balletschool. Betekent dat jij recent ook die, die vluchtelingen hebt begeleid? Die heb ik, uh, ja, daar, daar heb ik ook uh, les aan gegeven. Ja, want ik heb begrepen dat, uh, dat speciaal voor de vluchtelingen werd georganiseerd. Hè? Klopt, hoe is, ja. Hoe is dat gegaan? Ik moet eerlijk zeggen, het was echt super fantastisch. Oké. Okay, want... Buitengewoon. Goed. Dat was zo leuk. Waar ja. waren de was... mensen bij die, die talent hadden? Eh, nou, dat is niet de bedoeling hoor. Het is gewoon lekker gewoon ontspannen, eventjes je, je verstand op nul. Ja. En dan gewoon lekker dansen met elkaar. En dat is uh, ja, waanzinnig goed gegaan. De okay. ja. eerste dag waren het uh, de mannen. Ja. En de tweede dag waren het uh, de mannen en vrouwen bij elkaar. Ja. Het was echt uh, ja. Heel erg leuk. Leuk om te doen. Ja. ja. En nu uh, het aantal leerlingen, uh, zeg maar, hier in Zandvoort uh, op, op de muziekschool van... of op de dansschool van Roy. Ja. Hoeveel zijn het er ongeveer? Uh, dat weet ik niet. Dat nee, is, dat weet ik echt niet. Oké. Okay. Nee, nee. Maar, maar hoeveel uur uh, in de week ben jij daar uh, mee? Ik ben op woensdag ben ik daar. Ja. Uh, van 1 uh, tot uh, kwart voor 5. Ja. En uh, nee, ik weet echt niet hoeveel er zijn. En... Maar zijn, zijn er, zijn er nog, nog collega's van jou die dan ook lesgeven daar? Uh, we zijn bezig. Uh, de bedoeling is dat ik uh, de stagiaires ga uh, opleiden. Ja. En uh, de bedoeling is dat ik op een gegeven moment toch ga uh, uitstappen. Tenminste, uitstappen. Ik bedoel, uh, stoppen met lesgeven. Ja. En dan een beetje aan de achterkant gaat staan van de artistieke niveau. Ja, ja. Dus uh, uh, we zijn daarmee bezig. Want het lesge lesgeven is de techniek natuurlijk van dansen. Ja. Maar, maar uh, doe je ook een choreografie? Uh, choreografie? choreografie ja, ja, dat hoort er ook dat, bij. Hoort erbij. Ja, dat, dat hoort er ook bij. Dat heb ik wel eens afgevraagd van mensen die dan dansles geven. Uh, is dat een aparte discipline of is het altijd een combinatie van? Het is een aparte discipline, maar het ja. is ook een combinatie van. Want als uh, Bletjef zou ja. je toch choreografie moeten maken. Dus op ze, Hollands zeggen, dansjes maken. Ja. Ja. Hey, doe je dat ook wel eens met Mr. Bo ik. Ja, dat heb ik vaak gezien, dat nummer. Ja, ja want, ja. want uh, het naast, het, nummer, ja. naast het feit dat je van ja. dansen houdt... hou je ook van muziek. Ja. Dat heb ik al begrepen. En, ja. en Neil Diamond is een van jouw... Ja, dat is zeker. Dat is, uh, uh, ik had een vriend in de van dus waar ik woonde in Den Haag... en die draaide altijd Neil Diamond, Fred nou, van Delden. We gaan er dat... even van genieten... en Haag. dan gaan we straks ja. uh, praten met onze Willem van uh, Sloten. Ja. Old man bojangles and he'd dance for you In worn-out shoes Silver hair, a ragged shirt and baggy pants The whole soft shoes Jump so high, jump so high Touched down, middleman of cell in New Orleans. He was down and out. He looked to me to be the eyes of age. As he spoke right out, he talked. Slap his leg or step, Mr. Bo Jangle, Mr. Bo Jangle, Mr. Bojangles. Cross the cell, grabbed his pants for better stance and jumped so high. Ficked his heels, let go a laugh, let go a laugh, shook back his clothes all around. At men's school shows and county fairs throughout the South, spoke with tears of 15 years. How his dog and traveled about his dog. 20 years, he still agrees. Mr. Boy Jangles, Mr. Boy Jangles, Mr. Boy. I dance now at every chance in honky-tonks For drinks and tips But most of the time I spend behind these county bars Cause I drink so bitter He shook his head and as he shook his head I heard someone ask please. Mr. Boy Jane Mr. Boy Jane Mr. Boy Go on and dance. Mr. Bojangles, ja, we hoorden het in de aankondiging van het programma al even. Dit programma wordt natuurlijk mogelijk gemaakt... Uh, mede dankzij uh, restaurant uh, Café uh, Neuf in de Straat. En daar zijn we heel erg blij mee. De gast hier vanmiddag, uh, Willem Versloten... en uh, onze uh, dame van de dansschool uh, uh, On Air, zo heette... On, on, ja. on Air Dance. Uh, dan heb ik het natuurlijk uh, over Connie Lodewijk. Ik praatte net al even met haar... Achter de kloppen vanmiddag, luisteraars, laat ik het ook nog maar even herhalen. Want ik noemde net Hans Wassenaar, maar die is het niet. Het is Maurice Mulder. En die mm -hmm. heeft u zojuist ook al uh, in de Europe Breakdown uh, gehoord. Met fantastische muziek. Elke... Oh ja, ja was ja, ik dat? Ja, dat was jij oh, volgens was... mij. Ik heb, met, ik heb net zijn handtekening al gescoord. Dus het zit mm -hmm. helemaal goed. Het zit helemaal goed. Willem van Sloten. En uh, dat is de man uh, die alles te maken heeft met uh, ja, de herten hier in, uh, in, um, in de omgeving. Willem, hoe, hoe is het gesteld met de dieren? Ja, op dit moment is het even nog moeilijk. Uh, ik ben de laatste week weer op zoek gegaan naar ze. Er zijn er een paar zijn er nu, uh, die weer de duin uitkomen. Ja. Dan heb ik heb het over vijf. Ja. Gisteravond waren het er twaalf. En vanmorgen heb ik de, uh, die twaalf ook weer de duin in zien gaan. Oké, okay, ja, want als je het over de totale aantallen hebt uh, geschat hier ja. in het gebied... Ja, dit gebied uh, wordt word 3000 genoemd, wordt 3400 genoemd, wordt ja. 3800 genoemd. Ja. Hou het gewoon op even op 3000. Ja. Ja. Jij hebt altijd iets met dieren gehad? Ja, altijd. Altijd. Ja. En, en ik vraag het ook even aan jou, waar heeft jouw wie gestaan? Mijn wieg hebben op de Parallelweg gestaan. Onbekend voor jou, denk ik. Ja. Het is uh, de burgemeester van Alfstraat heet het nu, geloof ik. Of, uh, nee, de Bosmanstraat, heet het nu. Ja, maar in Zandvoort. Dus in Zandvoort, ja. Dus jij met een ras echt de Zandvoorter. Ja, echt. Ja. En uh, mijn buurman... De buurman van mijn ouders toen was uh, Jonkier van Lennep. Jij bent ook van, van Adel? Nee, ik niet. Mijn, <laughs> ja, buur, mijn buur waren, <laughs> ja, mijn buur waren de van Adel. Ja, ik denk Adel zoekt Adel. Dus ik nee, nou, uh, nee oké. Okay. Okay. nou goed. Mijn vader uh, Piet, was Piet ben van de Sloot. Een uh, harde werker. Ja. Een echte Zandvoorde. Ja. Al kwam zijn vader uit Den Haag. Ook al? Oh, heerlijk. Ja, de moeder van mijn vader was eentje van Kees van Pieterpijn. Stamt af vanuit de jaren 1500. Ja, ja. Uh, Mijn moeder was Corrie Botje, Kerkman. Uh, Corrie Botje, uh, naam Arribotje. Botje. Stamt ook uit 1500. Ja. De moeder van mijn moeder was er eentje van Koper, van Barren. Koper is ook een. We hebben een ja. collega hier, uh, Jaap Koper. Jaap Pieri, oom Jaap, Jaap. Die een mooie die... boek had geschreven. Alternative FM presenteert hier. En altijd ook live singer-songwriters hier gast heeft. En soms hele bands. Dus dat is fantastisch. Uh, uh, uh, nou, dat neerschieten van die, van die dieren. Is, is, dat, is dat inmiddels al gebeurd? Nee, is nog niet gebeurd. Oh. Nou, natuurlijk lopen de verhalen. Ik hoor ze schieten, ik hoor ze schieten. Maar dat is allemaal fabeltjes. Okay. En uh, toen ik dat, die berichtjes was gekregen, ben ik s'avonds op pad gegaan. S'avonds om tien uur. Ja. Ja. Kijken. Uh, ja. Helemaal niks aan anders. Want, want gebeurt dat Swinters uh, niet op een natuurlijke manier dat, dat de populatie afneemt, zeg maar. Want, de, als, je, ja, als, je, als er een winter komt, ja. dan gaat er een heleboel dood van de ja, honger. Ja. Maar de laatste jaren waren het zachte winters natuurlijk. Ja. Dus en uh, ja, komt er een winter, dan gaan de dieren dood van de honger. Ja. En dat wil ik tegengaan. Hoe is het op dit moment met de overlast? Uh, uh, Komen ze nog regelmatig in het dorp? Nou, dat zeg ik. Ja. Het begint nu weer. Ja. Ik heb een ja. uh, paar maanden geleden gezegd, het gaat half november weer gebeuren. Nou, ja. ze komen dus weer uh, naar buiten. En hoe komen, ze, uh, hoe komen ze in het dorp terecht? Gaat dat via het strand? Of, of? Ja. Het is heel makkelijk. Het ja. is een, uh, een hekje van 40 centimeter waar ze overheen springen. Ja. En waar is dat hekje? Waar staat uh, het? Dat als, je, als je richting uh, het fietspad naar Noordwijk gaat, ja. gelijk achter die twee huizen, bij, okay. de, bij de einde van de Brede Ja. ja. Dan komen ze daar het duintje over. Uh, het, hekje. het hekje over. Ja. Lopen ze naar boven. Ja. Gaan ze door het uh, prikkeldraad waar het stuk is. Ze ja. Lopen de zeereup op. Want daar is ook het prikkeldraadstuk. Ja. En ze komen de duin naar beneden. En achter Club Havana. Ja. Die is nu verdwenen van het strand. Ja. Maar daar kunnen ze vrij naar, naar beneden lopen. Ze hoeven niet meer te springen. Oké. Okay. Hey, maar wat, wat ik dan niet begrijp is. Uh, waarom heeft er dan niemand eens bedacht om dat hekje te verhogen? Of, of te... Ja, natuurlijk uh, <sus> uh, loopt het ook wel. Uh, die, ik heb. Veel foto's gemaakt, ja. veel gefilmd, veel verhalen op een eigen site gezet. En ja. iedereen leest het. De, de dierenpartij in het provinciehuis leest het. Waterred leest het. Rijnland leest het. gemeente Zandvoort, gemeente Amsterdam Waterred. Ze lezen het allemaal, ze zien het allemaal. Ja. Maar er wordt eigenlijk toch te weinig gedaan. Ja, dus uh, eigenlijk uh, niemand die echt initiatief neemt. Dus dat, betreft, dus helemaal, dat hangt helemaal op jouw schouder. Eigenlijk. Nou ja, en ook voor John, John uh, Dalhuizen, die ja. ook dit... Uh, ook, uh, veel doet natuurlijk. Ja. Op dit moment uh, moet hij rond die tijd als de duin uh, uitkomen naar zijn werk. Ja. Dus uh, hij heb, doet het dan ook in de weekenden. Maar ja, gisteren gister heb ik er 30, 40 gevonden in, de, in ver in de duin. Maar die gaan nu terugkomen naar het duingebied waar, ja. in aan de Brede Rodestraat. Ja. Er waren zo'n 100 leven normaal. Maar ja. die zijn verstopt vanwege de bronstijd. Maar die zijn nu aan terugkomen. Okay. Heb je nou het gevoel dat, dat sommige dieren jou kennen? Ja. Ja. Dus als die, die lopen niet weg. Als ze, uh, want uh, ik ben uh, onlangs hier nog in het Duingebied heb ik een wandeling gemaakt. Uh, en en kwam, kwam natuurlijk ook hekt tegen. Maar als je er uh, ietsje te dichtbij komt, dan nemen ze toch een speurt, Dan zijn ze weg. Ze zijn nu uh, weer wat schichtig. Ik heb ja. ze dus ook een, uh, een tw een twee maanden niet gezien. Ze mm -hmm. hebben mij twee maanden niet gezien. Ja. Maar de laatste tijd ben ik, ik heb me gaan zoeken. Gaan zoeken want waar zijn ze? Per in Duin. Ja. Hoe zien ze eruit? En het is... Uh, daar heb ik ook dus dingen gezien in de duin, waar ja. toch allemaal stukjes gemaakt door de herten. Ja, ja. Dat heb ik gisteren echt gezien. Dus er wordt wel schade aangericht, schade aangericht zeker. Door de dieren, ja. Ja, ja maar het ja, hoort bij de natuur Het ja, hoort ja. bij de natuur. Ja. Maar net wat je zegt, de dieren herkennen me, ik kan op twee meter naderen, op dit moment nog niet, maar, mm -hmm. ook, maar na, na een paar weken wel. Ja. Mijn ja. zoon uh, van zeven jaar, ja. staat op twee meter afstand van ze, ja. en die stuurt ze ook terug over het laatste hekje. Ja, ja. Ja. Want dat terugsturen, hm. hoe gaat het in zijn werk? Want je, waar, je, je komt ze tegen bijvoorbeeld op het strand? Ik noem maar ja, iets. Nee, niet op het strand. Je komt ze hier uh, de, de, de, bij de cel. Of bij de jaardenhuis. Als ze duiden tegen. Nou, ja. Dan gaan ze de straat over. Ja. En nu, als ze nu de straat overgaan. Ja, dan is het nog gevaarlijker dan een aantal maanden na zomers. Mm -hmm. Want nu komen ze later. Ja. Dus het is dan veel verkeer op de straat. Ja. Hè, bij de Zandslaan. Ja. Dus dat is... Uh, ja, Gevaarlijk. Heel gevaarlijk vind ik dat. Ik verblijf zelf momenteel in Bloemendaal. De Kinheimweg, dat ligt bij de Kleverlaan. Ja. En ik, als ik naar na, na de studio van Radio Zandvoort ga... Uh, en dan met name als ik terug reis weer naar Bloemendaal... dan ga ik uh, via Kraantje Lexo. En daar heb ik ook bijna zo'n hekt voor mijn auto gehad. En het was niet een kleine jongen, echt zo'n zo mannetje met een groot gewei en zo. En ik kwam zomaar uit het nowhere kwam hij ineens, uh, stond hij ineens voor mijn auto. Ik miste hem op een na toen. Dus dat gebeurt in de omgeving. Er gebeuren heel veel ongelukken nu nog? Of was het nou, mij? Nu niet meer. Sinds ik uh, op 19 maart ben begonnen, ja. uh, is, er maar, is er eigenlijk geen ongeluk meer gebeurd hier aan, de, aan deze kant van Zandvoort. Okay. Wel bij de zeeweg, maar niet aan deze kant. Hmm. Mag ik wat zeggen? Ja, natuurlijk. natuurlijk nou, ik heb twintig jaar heen ja. en weer uh, gereden met de auto ja. van, uh, van Zandvoort naar Heemstede. Ja. Nog niet één tegengekomen. Nooit. Nee. nee. Echt niet. Nou, ik heb bijvoorbeeld een collega, een van, onze technici, een van onze technici hier, uh, Marcus van Dam, die, die, die uh, mm. heeft vanuit zijn auto gefilmd. Uh, met, met, en die had echt een hele, hele groep herten voor zijn auto lopen ja, hier uh, nee, op de, op de, nog, op de, de midden. Ja. Ik werkte altijd ja. in de Haarlemse horeca en toen ik s'nachts terugreed, eerst op de scooter altijd, ja. uh, daarna ook met bus of met taxi, kwam ze altijd tegen. Ja. Ik moet zeggen, het is nu wel een stuk minder. Maar nog steeds kom je ze wel veel tegen hoor, vind ik. Nee. Okay. Ja, nou ja. En nou, ik ben een keer geschopt door eentje. Is dat ook leuk om te vertellen? Ja. Meen je dat? Ja, echt waar. Ah. Ik reed op een brommertje op de Zandvoortse Laan op het fietspad. Ja. En dan liep er een damhert voor me. Of ja. een hert. Een damhert, dit, dit, dit, ja. Nou, ja. Dat maakt niet uit. En uh, die probeerde over het hek te komen, maar dat lukte niet. En op een gegeven moment zag hij mij. En toen schrok hij zo erg dat hij over me heen wou springen. Ja. Maar dat lukte net niet. En dan kwam hij met zijn poot vol tegen mijn schouder aan. Oh, dat het lijkt me geen prettig gevoel. Nee, dat was ook een paar dagen beurs. Maar... Ja. Leuk. Helemaal leuk. Ja. ja, dat vind ik leuk. Leuk ja. tussendoor. Ja. Maar nou eventjes over het uh, uh, afschieten van die dieren. Wat, uh, wat zijn nou de verdere uh, plannen voor uitzichten? Ja, uh, de vergunning is uh, verleend. Ja. Alleen, ja, ze hebben hem nog niet. Want er kan nog wat uh, tegengas gegeven worden. En dat ja. kan de partij van de dieren nog... En die gaat het doen in het provinciehuis. Ja. Dus uh, dat, dat gaat voor de rechter. Ja. Dus en nu is de bedoeling. Eh, ja, eh, eh, eh, eh, zeg maar, gedurende die rechtsgang is er dan een soort schorsing waardoor het niet mag? Of, nou, of? Dat, dat weet ik nog niet. Want nee. het is gisteren eigenlijk pas bekend geworden. En ik heb vanmorgen nog uh, Bram van Lieren van het Provinciehuis uh, uh, gebericht. En ook uh, Marianne Thieme van uh, de Tweede Kamer. Ja. Hé, hey, er moet nu nog wat gebeuren. Ja. Er zijn 17.000 handtekeningen verzameld ja. hè, tegen afschot. Ja. Laat die 17.000 mensen nou eens naar het provinciehuis komen. Ja. 25 januari 2016. Ja. Kom die dag daarheen. 25 Als je een 20 januari 2016. Hebt, kom daar naartoe. Dat is ook een speciaal uh, vergadering moet... over dat onderwerp, zeg Huis, maar. Ja. Over die hertel, En dan ja. moeten die mensen er zijn. Ja. Okay. Dan ziet het hele provinciehuis. Hé, hey, er zijn 17.000 mensen uh, buiten ja. in protest. Ja. Dat kan nog helpen. Het zijn schitterende dieren. Hè? Ja. ja, en, en uh, het gek is dat je, dat je, onder het feit dat er een hoop, een hoop mensen over klagen, zeg maar, zijn er natuurlijk met name mensen die er last van hebben met mooie tuinen die worden. worden uh, Kaalgevreten, natuurlijk. Kaalgevreten, ja, verwoest. Ja, ja, uh, maar ja, maar, dan... maar uh, er zijn toch, uh, het merendeel van de mensen zet leuke filmpjes op YouTube uh, van, van, van wandelingen die ze maken en die dieren die ze dan tegenkomen. En er zijn hele mooie, uh, mooie opnames bij van, van uh, groepen van herten die hier in het duingebied rondlopen. Gefilmd door die mensen en met trots op YouTube gezet. Dus er zijn ook heel, mensen die, die heel erg enthousiast zijn over, die, uh, over, de natuurlijke, uh, uh, over het natuurlijke contact met die dieren. Nou, John en ik doen niks anders eigenlijk. Ja, Elk komt ja. weer op deze twee maanden na. Dat, nou, vanwege die bronstijd. Maar nu gaan ze weer komen. En we gaan het ook weer doen. Ik vind het toch wel fantastisch dat je, wat je net vertelt, dat ze je ook herkennen. Want het is, ja, ontstaat er nog een band met bepaalde dieren. Hè? Want, ja. want jij herkent ook bepaalde herten steeds hetzelfde hert. Want dat ja. lijkt me moeilijk. Want ze lijken ze komen allemaal op elkaar. Maar je, je er zijn een aantal die je, die je heel duidelijk herkent. Maar ook andersom. En uh, net als gisteren, ik was in, ver in de duinen en wow. zie opeens een, een kop zo. En die kijkt me aan. met ja. Hé, hey, ja. ken ik. Dat is Willem. <laughs> en dan valt, er, dan valt er een grote stilte. Dan hoor je de Sound of Silence. Ik kijk even naar mijn technicus. En die gaat er vast voor zorgen dat u ervan mee, kunt meegenieten. En dan heb ik het natuurlijk over jouw keuze, Simon en Garfunkel. Hello, darkness, my old friend.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 the wells of silence And the people bowed and prayed To a neon god they made And the sign flashed out its warning In the words that it was forming The sign says the words of the prophets are written on the subway walls. The tenement walls the sound of silence. Ja, naast het feit dat je natuurlijk kan genieten van de schoonheid van de natuur... kan je ook vaak genieten van het geluid van de stilte. Sound of Silence, hoe kom jij bij de keuze van Simon en Garfunkel? Want ik zie jouw lijstje, en dan zie ik toch een hele hoop muziek uit de jaren 60, 70, zeg maar. Bee Gees, uh, Simon en Garfunkel. Wist jij trouwens, dat is wel leuk om even te vertellen, dat uh, Simon en Garfunkel uh, in de jaren 60 hebben opgetreden in de Waag in Haarlem voor acht mensen het publiek? Mooi, hè? Ja, er was toen, was toen ja. Kobe Schreier, die, die uh, haalde allerlei artiesten naar de waas. Zij, zij uh, was verantwoordelijk voor het artiestengebeuren daar. En heeft dan ook een keer, uh, eerst geloof ik, Paul Simon en later het, het duo. En ja, er zat een handjevol mensen zat er binnen. En, en nog geen, geen paar jaar later waren ze wereldberoemd. Ja, zo moet je beginnen, toch? Ja, zo is dat. <laughs> uh, nou, Willem, uh, ja, die herten, uh, ze liggen jou na aan het hart. Het is gelukkig nog niet zo dat ze nu massaal worden, worden afgeschoten. Uh, uh, je ziet er ook op toe dat ze, dat ze uh, de, de winter uh, op een redelijke wijze... Nou, althans, voor zover je dat natuurlijk kan. Want en het is een enorme populatie en je kan natuurlijk maar een bepaald gedeelte kan je, ja, kan je benaderen of, of ja, observeren maar, natuurlijk. Een bepaald gedeelte. Dat ja. zijn de herten die eigenlijk uh, aan de Brede Roodstraat uh, ja, eigenlijk altijd naar zandbad komen. Ja. Ik ga nog even naar onze, onze andere gast. Uh, uh, lerares uh, uh, uh, dansen. Uh, moet ik het eigenlijk formuleren dat je, dat je uh, klassiek danslerares bent? Of, of is dat er weer, weer te beperkt? Doe je ook modern dansen? Ja, um, ik geef uh, aan de kleintjes alleen uh, uh, balletles. Klassiek dus, ballet? Ja, klassiek ballet. Ja. Ik begin met pre-ballet, dus voorbereiden van het klassieke ballet. Ja. En dan totdat ze of ja, twaalf zijn... Dan kunnen ze of overgaan naar uh, street dance ja. of moderne dans, ja. uh, maar wij zijn alleen bezig met honerd dance. alleen met klassiek ballet. Maar beleid. daarentegen ja. doe ik wel exper experimentele dingen, dat ik ze ook uh, andere dingen laat doen, als ik denk van, nou, ik heb uh, uh, daar zin in om dat uh, uh, te zien, want uh, het is ook belangrijk dat kinderen durven. Ja. En door allerlei uh, elementaire oefeningen. Dan gaan ze veel meer uh, uh, jou laten zien. Oké. Okay. Bijvoorbeeld als ik ze laat rennen. Ja. En dan zeg ik bijvoorbeeld van, nou, zeg maar, wat is jouw lekkere, wat is jouw toetje? En ja. dan maak je een leuke sprong en dan zeg je keihard je toetje. Ja. En dan eerst denken, hè, mijn toetje. En dan hoor je bijvoorbeeld Ja, ijs. Ja. En dan krijg je daar een hele leuke grote sprong. Ja. ja. Oké. Okay. Ja, die wil ik hebben. Dat is een hele goede. Ja. Dus zo zo werk ik met kinderen om zoveel mogelijk durven, durven, durven, durven. Als ouders komen met hun kinderen voor het eerst ja. uh, op, die, op, die, uh, op die balletschool. Ja. Uh, zijn er nou kinderen waarvan je zegt van ja, die, die, die moeten daar beslist niet aan beginnen? Of kan elk kind in principe... Uh... Je moet ze wel een kans geven. Ja. Uh, er zijn natuurlijk ook bij kindjes dat je denkt van nou, die kan beter gaan voetballen. <laughs> Ja. ja heb je maar zijn er, veel, zijn er veel jongens in verhouding met meisjes? Uh, ik heb één jongen en die is uh, toevallig bij mij gekomen vijf maanden geleden. Ja. Met een, uh, een jeugdpaspoort. Ja. Uh, voor, uh, en die kwam bij mij. Toen zei ik: Moet je bij mij zijn? Want ik dacht: Nou, die gaat uh, dance of uh, breakdance doen. Ja. Hij zei: Nee, ik uh, iets bedoel... voor jou, voor klassiek ballet. Klassiek ballet, ja. ja. Hoe oud? En, jongens, uh, nu elf. Ja. Elf. En uh, hij gaat hartstikke goed. Ik heb hem zo ver gekregen dat ik hem een auditie kan laten doen. Ja. Bij het conservatorium of in Amsterdam ja. of in Den Haag. Ja. We hebben de auditiepapier al weggestuurd. Ja. En hij gaat, uh, hij gaat uh, ver komen. Als... Ja. Ja. Ik heb Joep. hem helemaal uit elkaar gerekt en getrekt en gedaan. Ja. De arme ja. jongen, die, die arme <laughs> jongen. Nee, ik hou van die jongen. Ja. Nee, nee, nee, dat is een grapje. Maar ik ja. bedoel, we hebben heel hard eraan gewerkt om hem zo ver te kunnen krijgen. Ja. Ja. Ja, En ja. hij heeft er ook zoveel zin in. Het is zo'n ontzettend leuke jongen. Ondanks het feit dat je, dat je het een aantal jaren niet ja. gedaan hebt... en dat je eigenlijk zegt van ik wil op den duur toch weer... Uh, dat het van me overgenomen wordt. Ja. Straal je toch heel veel enthousiasme nog uit. Uh, weet je, dans is een virus. <laughs> virus? Een, ja, een virus. En die gaat nooit van zijn leven weg. Nee. nee, nee. Dus dat blijft hier binnen in me zitten. Ik ja. denk... Nog als ik 90 jaar ben, blijf ik nog steeds dansles geven. Okay. Met Heintje Davis, je kunt steeds terugweken. Ja, ja. <laughs> ja. ja, ja. Uh, uh, Roy moet dan heel blij zijn dat hij uh, dat Ja, hij, nee, jou hij kan heeft... met Roy uh, ontzettend goed opschieten. Hij heeft binnen kunnen halen, zeg maar. Hè? Ja, maar Roy is al een hele lange grote vriend van ons. Hij komt bij ons altijd thuis al jaren. Ja, dus ja. Uh, ja. ja. Heeft Roy ook een beetje talent voor dansen? Of, uh... Bij die vier meeluistert nu. Nou ik, weet, ik, nou, nou, ik weet eigenlijk niet. Ik heb dat nooit uitgeprobeerd, maar ik heb hem wel één ding. Hij is natuurlijk niet... wel heel rank, hè, Gorbijn? Ja, heel slank is hij zeker. Ja. ja, heel slank is hij zeker. Ik denk dat het een Hè? Ik denk dat het een mio hem ook al Ja, nou, dat, dat weet dat, ik dat wel zeker. Hij ziet ja. er goed uit in een mio, denk ik wel. Nee nee, nee, nee, nee, laten we daar maar niet over hebben. Dat is niet aardig. Nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. We proberen het juist eruit te halen, vind je wel? dat het nu net een beetje goed gaat komen allemaal... met uh, mooie kleding en goede kleding... en fantastische kleding. Onvermijdelijk is natuurlijk de vraag... hebben jullie behoefte nog aan extra leerlingen? Want een, een, uh, uh, uh, het houden van, uh, van een balletschool er uh, zijn ook kosten mee gemoeid... wordt ja. in de krocht. Ja, het, uh, ik geef les in, uh, in het uh, <kluis> oh, nee, Theater de Krocht... Ja. elke woensdagmiddag... Ja. Uh, uh, mensen die of uh, ouders... of uh, alleenstaande ouders... die... Uh, uh, minder bedeeld zijn met centen, ja. op, op een gewone manier te zeggen, ja. dan uh, kunnen zij uh, een aanvraag doen ja. bij de Culturele uh, Jeugdfonds. Met het ja. cultureel jeugdfonds ja. En dan wordt het gesubsidieerd? Dat, uh, dat, dat hangt er vanaf van de inkomen van de ouders. Ja, ja. En dat, uh, dat kan aangevraagd worden. Ja, ja. Ja. Oh, maar door, de, de krocht is voor jullie als locatie om, om, uh, om af te huren... geloof ik niet echt duur, hè, toch? Ik weet daar niet nee. Van. Oh Nee, nee daar moet je nee, niet mee. Nee, nee. Jij, nee, ik, ja. ik, ik geef alleen maar les, meer niet. Meer niet. Oh, okay, okay, maar dat maar... weet ik wel over, over, over. Want kijk, elk kind moet kunnen dansen. Ja. En als er, geen, uh, ja, als er niet genoeg centen voor is... Nou, dan moet er... Moet dat gewoon daarvoor komen. 17 september jongsleden is dat met veel enthousiasme allemaal begonnen. Ja, lees klopt. Ik. Ja. Uh, in theater de krocht. Ja. Uh, met van uh, twee uur s middags tot kwart voor drie. Ik weet niet of dat inmiddels nog steeds zo is. Nee, het is nu allemaal veranderd. Het is allemaal veranderd. Ja. Want wat, hoe, hoe gaat het nu wat tijden betreft? We uh, beginnen om 1 uur. Ja. Van 1 tot uh, kwart voor twee. Dat zijn de kle alle kleinste. Dat zijn drie jaar. Ja. En van, uh, van twee tot kwart voor drie. Van twee tot kwart voor drie. Dat zijn de vier tot en met vijf jaar. Ja. En van kwart voor drie... tot half vier... Uh, dan heb ik uh, de, de... zeven jaar. De zeven jaar. Ja. En dan daarna geef ik de damesles. Oké. Okay. De dames die zijn uh, 55 plus jong. Ja. En uh, die geef ik les. En die geef ik ook uh, gedeelte uh, klassieke uh, ballet. Ja. ja. Met heel veel mooie bewegingen. Ja. Prachtige muziek erbij. En uh, lichaamshouding is heel belangrijk... voor uh, de dames en... Uh, Nee, dan of, of een jazzdans doe ik ook. Okay. Dus ik, ik kan ook weer, weer, dat, weer dat uitproberen van... laten we dit doen, laten we dat doen. Kijken ja. wat jullie... Nu afgelopen woensdag heb ik meer naar de klassieke uh, ballet gegaan. Ja. En ook naar de choreografie daarvan. Ja. En het was zo super. En dan hele goede oefeningen erbij. Nou, dat is super om te doen. Okay. Ja, heel erg nou, het klinkt, uh, het klinkt allemaal ja. heel enthousiast. Uh, en ik ben nou, blij dat hier in Zandvoort de mogelijkheid is... voor, uh, voor uh, ja, dat is de toekomstige doen. ballerina's ja. of, of ballerino's. Zet ja, we maken er maar een grapje over van ballerino's. Ja. Nee, dan we noemen we dat dansers. Oh, zo noemen jullie dat? Ja. Uh, om, om hier uh, een kans te krijgen om, uh, om je daarin te ontwikkelen... en dan uh, misschien wel een, uh, een, een grootste carrière tegemoet te gaan op dat gebied. Ja, in ieder geval, uh, Hoe is het in het algemeen met, met de danswereld eigenlijk in Nederland? Is het, is het, is het, uh, is het onderbezet? Zijn, uh, wordt er een hoop talent gevraagd? Landelijk? Of, of uh, uh, ja, Rus is Rusland is bijvoorbeeld juist natuurlijk een land waar dat... Uh, nou, het is wereldwijd. wereldwijd is ja, het, uh, toch wel. Ja, wereldwijd. Ja. Maar ja. Nederland is niet uh, ondervertegenwoordigd? Nee. Nee. nee. Ik heb geen idee eigenlijk. Nee, een van de beste groepen van het Nederlands Dans, Theater, ja. Nationaal Ballet, Cabino Ballet. Nee, zeker niet. Het Koninkhuis en met name natuurlijk de koningin uh, of prinses nu. Beatrix. Die was altijd heel erg geïnteresseerd in, de, altijd. in de dans, die, goed, dansen. Altijd. Ik ben nog goed dat ik dans bij de Ernst Danstheater. En wij ja. waren, de, uh, dat is al ruim 40 jaar terug. Ja. En wij waren daar voor het eerst in New York, in de ja. City Center. Ja. En uh, wij hadden daar een opening. Met metaforen, vergeet van mijn leven nu. En uh, zij kwam. Ja. ja, ze kwam kijken. Ja. En we hebben fantastisch succes gehad. in elk jaar tot nu toe gaat ja. het danstheater terug. Nationaal ballet ook. hè? Het ja. Nederlandse dans is heel hoog. Heel hoog. Ik weet nog dat ik uh, op de middelbare school zat. Dan praat ik over uh, de jaren 65 ongeveer. Mm -hmm. uh, dat Scapino ballet altijd uh, heel erg uh, in de belangstelling stond. En ja. er moesten, wij moesten niet door, maar van school uit ging je dan. Ja. Naar uitvoering van het scapino ja, dat klopt. He? dat was Vroeger was het uh, heel veel voor kinderen, ja. educatief, ook voor kinderen. Ja. En uh, dat is later is dat toch veranderd. Ja. Want het Danstheater ja. die ging ook, uh, uh, op, uh, uh, ook naar scholen, ja. maar dan met, zeg maar, met volwassen programma's. Ja. Dat is later pas gekomen hoor. Ja. Maar het, het Scapino heeft enorm veel gedaan ja. voor de danskunst. Ja. En nog steeds. Ja. Ik kijk even naar Willem. Heb jij iets met dansen, Willem? Of... Nou, zelf... nou, Misschien met stijldansen. Ja, zelf maar. niet. Maar uh, ja, mijn oom zat ook natuurlijk in de artiestenwereld. Theo Rekkers, 40 ja. jaar. Uh, ja. ben manager André Verduin geweest. Ja. Oh? ja. ja. Vroeger kleine quartetten Katinka. Ja, Klein. De spelbrekers ja. waren. Ja, spelbrekers ja, Katinka. Ja. Uh, ja. Ja. Ja. ja. Maar uh, voor de rest ben jij de dans ontsprongen. Ja. <laughs> ik hou van muziek. Je oh. houdt wel nou van muziek. Maar, maar ook musicals, toch Willem. Musicals, ja. ja. Maar heb je, uh, Willem, heb je bijvoorbeeld ook op, op stijldans gezeten? De... Vroeger, ja, bij ja. uh, Gemma en uh, John de Boer. John de Boer. Ja. Waar Was ik die dansschool de, van de over dat, heb gehad. Dat, ja. Ja. Okay, ja. Want is, is hier nog een dansschool in, in Zandvoort voor, voor het gewoon stijldansen? Zeg ja. Maar? ja. Dat is, ook in, ja, dat is ook nog in het theater de kocht ja. oké okay. maar dat wordt niet door georganiseerd nee nee nee dat is iemand anders ja, ja. zouden jullie dat erbij willen doen bijvoorbeeld ook nee, nee niet nee nee, nee, nee. ieder is een vak ieder oké okay. ja, vak ja, ja. Al, al, al kan ik ik ben heel goed met stijldansen. met met rock and roll en noem maar op ik hou je ervan ook ja natuurlijk ja, ja. Ja. Ja. dus het, is, het beperkt zich niet alleen maar tot, uh, nee. tot uh, het klassieke nee, ballet nee, als, nee, als, nee, als het dan nee, om jouzelf nee, nee. gaat nee nee nou, we praten luisteraars, ik zeg het nog maar even met Connie Lodewijk. Zij uh, geeft les op de, op de nieuwe dansschool sinds september. On-air dans, uh, die wordt uh, gerund door Roy van Buuren. Die kent u natuurlijk niet in antwoord, want die houdt zich bezig met on-air defense. Met tal van activiteiten als het gaat om uh, feesten organiseren, artiesten uh, naar voren halen. Uh, is het nou zo dat, dat jullie uh, op die dansschool van plan zijn om binnen nu en een paar maanden ook eens iemand uit te nodigen... die al heel bekend is en dan bijvoorbeeld een demonstratie komt geven bij jullie? op. De... Nou, ik ben, toevallig ben ik al um, twee weken bezig met Jolande Mutter. Ja. En Jolande is een uh, ex-transgressor van Nationaal Ballet. Ja. En zij is al uh, twee, twee keer in onze dansschool uh, geweest. Ja. En uh, nou, je weet nooit wat eruit gaat komen. Dat blijft nog een klein beetje tussen aanhalingstekens. Maar ik denk dat het heel goed gaat komen allemaal. Ja. Als, de, als de kinderen komen dansen, blijven de ouders dan hangen? Uh, ja, in de kantine. Maar ze mogen niet in, in, in de zaal waar het allemaal plaatsvindt... Dus mee kijken. meekijken? Liever niet, nee. Want het is namelijk zo, kinderen worden heel snel afgeleid. Ja. En als de, zodra mama's die gaat bewegen... dan draaien die kinderen daar al naartoe. Dus dan is het drie keer, drie keer is het eerst zonde. Ja. Snap je? Ja. Dus ik denk, nou, liever niet. Eén ja. keer in over zoveel tijd zeggen we, nou, mogen ze komen kijken. Maar het is natuurlijk veel leuker... Als Sorry, ja. uh, veel leuker als ze naar een voorstelling komen kijken. Ja. Want dan zien ze hun kind, hoe ze zich ontwikkelen. Ja. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat je zegt, oh, ik wil graag mijn kind zien. Maar het is beter van niet. Kijk alleen wanneer die kijkdagen er zijn en dat is prima. En hebben, jullie dan, hebben jullie na verloop van tijd, of misschien een aantal keer per jaar, een uitvoering voor de ouders? Eén uh, keer in de twee jaar. Ja. Maar uh, we zijn... Uh, maar ik kan me voorstellen dat je als vader of moeder uh, dat je heel erg negocieert ja. met hoe je kind het doet. Ja. Toen ik met ons gehad om de twee jaar, ja. maar als er nog bepaalde dingen. Uh Extra bijkomen, denk ik dat ook. Ja. Dus nu zijn we ook met iets bezig, maar daar kan ik je nog niks over zeggen. Oké. Okay. Dat is nog een uh, grote verrassing. Dat is nog een verrassing. Ja. Uh, Willem, die blijft de tweede uur ook nog uh, ons gezelschap houden. Jij moet de tweede uur weg. Ja, ik ga dus weg. ik wil jou, want ik kijk naar mijn klokje en het is al. Uh, we hebben nog een uh, negen minuten te gaan voordat uh, het eerste uur weer voorbij is. Ik wil jou graag toch de gelegenheid geven om. om uh, Misschien nog uh, iets uh, kwijt willen aan de luisteraars. Want uh, misschien heb ik jou uh, vragen niet gesteld die je wel gesteld wilde krijgen. En misschien heb je informatie of dingen die je gewoon uh, op de radio nog even kwijt wil. Um, wat moet ik nou kwijt? Ja. ja. Nou, vertel jij het eens, Maurice? Ik weet het niet. Ik, <coughs> denk dat, uh, ja, alles... ik heb jaren met hem gewerkt. Ja. Hè? Jaren. Ja. Uh, altijd uh, als wij een voorstelling deden, hè? In ja, de, in de Schouwburg. De Schouwburg in Velsen. Dat was hij altijd ja. bij mij. Oké. Okay. Ja, ja, we konden niet zonder elkaar. Ik zag net al verliefde blikken zo mooi. Ja, theater, theaterverliefdheid <laughs> noem je dat. Hè? Er bloed nee, al, nee. nee. al een mooie romans. Nou, ik denk erop. dat ik zoveel al verteld heb door, over de radio. Ja. Ja, ik denk dat iedereen het ja. allemaal wel weet. Gordo ja. nou, nou, is: nou, al, iedereen het kent Connie Lodewijk ja. sowieso al. Het is een hele bekende naam hier in het Zandvoortse. Het belangrijkste is dat ze nu dus de les geeft... Uh, ingebouwde krocht van... Uh, waar de uh, dansschool On Air Dance zit. Dus ja. Van de Roy van Buringen. Ja. En dat het gewoon eigenlijk alleen maar drukker en drukker mag worden. Ja, Oké. Okay. Vol, vol, vol, volgens mij mag iedereen altijd wel een proeflesje doen, toch? Tuurlijk, iedereen kan altijd Roy bellen. Ja. Altijd. ja, gewoon Roy bellen en dan komt het helemaal goed. Dan helemaal goed. Nou, dan vraag ik me gewoon af, als het nou om ballet gaat... How deep is your love? Ja, precies. <laughs> <laughs> in the morning sun I feel you touch me in the pouring En Robin Gibb. En Maurice en Roman helaas overleden aan die vreselijke ziekte: kanker. Uh, en uh, ja, Barry Gibb, uh, ik heb hem pas nog in een interview gezien: in tranen om het verlies van zijn broers. Hij treedt nog wel alleen op en dat doet hij dan uh, soms met Barbra Streisand of andere bekende wereldartiesten. Fenomenaal zanger en natuurlijk ook een fenomenaal componist. En terecht, uh, Willem van der Sloot, jouw keus voor, uh, voor deze uh, fantastische groep, de Bee Gees. Want ik uh, kan aan alles merken dat jij muziek van de, uit de 60e jaren uh, streelt, toch? Ja, deze muziek uh, is natuurlijk uh, voor mij heel belangrijk. Uh, ja. Toen ik mijn eerste vriendinnetje had, was ja. deze muziek uh, ja, ja. geweldig. Mijn eerste, mijn eerste vriendin liep op blote voeten. Weet je hoe dat kwam? ja je moet niet zeggen dat omdat ze geen schoen <laughs> had nee ze was fan van Sandy Shaw. Sandy Show ja, ja. popje in de strings. en Sandy Shaw nee. die liep altijd op blote ja. voeten. ja in de, in de, ja, ja. ja klassiek um, ik ga nog even naar Connie want Connie uh, uh, net als iedereen die zit natuurlijk elke avond naar het Sinterklaasjournaal te kijken of ja natuurlijk <laughs> met die je blok hey, maar jij hebt een speciale Sinterklaaswens ja een Sinterklaaswens dat is um, ik hoop dat die het ook mag horen ja. Ja? nou ik zou ze zo graag uh, of ik we zouden graag uh, willen hebben een, een soort uh, cultureel centrum. Ja. Waar toneel, dans, zang, uh, muziek, uh, noem maar op alles onder één dak zou kunnen zijn. Ja. Waar iedereen, ja. op, maar ook iedereen naartoe zou kunnen gaan. <klaars> Ja. En uh, dat lijkt me toch een fantastisch idee. Wat, want dat, dat is er niet. Dat in. is nog niet in zo'n antwoord? Uh, nee. nee, nee want, en uh, uh, jij speelt met die gedachte over of Roy of jullie wel. of De. Dus uh, Roy en uh, uh, nog zijn er nog meer aantal mensen die er met mij uh, over ja. hebben gehad. Ja. Dus uh, dat zou uh, fantastisch zijn. Als je onder één dak allerlei lessen kan geven. Ja. Uh, met rockmuziek. En jazzmuziek, uh, noem maar op, van alles onder, onder één dag. Echt, een Echt een cultureel centrum. Echt een cultureel centrum. Ja. Want ja. Is, is, hier, is hier eigenlijk een muziekschool? We hebben een muziekschool, nou als die daar ook onder zou kunnen komen. We hebben een muziekschool, maar die is ook verplaatst. Van, ook geloof ik in pluspunten, overal uh, wordt er. Ja, ja, ja. In Haarlem, Pluspunt, ja. Oh, in Haarlem is die muziekschool? Nee, in nee, Zandvoort ja, oh? nee, is, ja, in uh, ja, ja, Pluspunt is uh, ook een muziekschool. Maar het zou zo fantastisch zijn als uh, alles onder één dak zou kunnen zijn. Ja, maar daar het... heb je nog een bepaalde locatie voor nodig dan natuurlijk. Ja, ja. ja. ja. zijn jullie al eens met de, met de raadsleden wezen praten? Uh, we hebben er nog niet, uh, ik heb er nog niet, ik, ik, de idee speelt in mijn hoofd. Ja, ja. Maar je hebt er nog niet over, uh, over gesproken. Wel, fantastisch. Maar hoe kom je nou bij Sinterklaas? Je wilde Sinterklaas ja. dat even ja. regelen? Of... Ja. Ja, als we... ja, maar Sinterklaas regelt veel. Hè? Zeg, zeg je ja, kinderen: kan ik dan niet al beginnen. Kon. Sinterklaas regelt veel. Ja, doen? want hey, ik heb ook een winst. Kijk, kijk, zie jij er ook? Kijk, en kijk ja. ik ben met een aantal kinderen zijn, brief, zijn we een brief gaan schrijven naar Sinterklaas. Kijk, dat, en dat en moet ik dan ook maar doen. Toen hij ja. aankwam afgelopen zondag, heeft hij de burgemeester mee geconverteerd. Kijk, zie je nou? Met een, met een bepaalde brief. Ja, van jouw bepaalde, kant? Ja, ja, nou van mij en de kinderen. uit okay. Zandvoort Noord. En ja, wat, wat was een beetje de inhoud van die brief? Uh, wij willen graag, de kinderen willen graag een, een, een nieuw voetbalveldje in Noord. Ja. Want dat veldje wat we daar hebben is heel onveilig. Dus de kinderen zijn een brief gaan schrijven naar Sinterklaas, de ja. burgemeester uh, Joon Kruijff ja, ik, ik lees iets over een voetbalkooi in. Ja, uh, voetbalkooi. De voetbalkooi in, in uh, Zandvoort Noord. Ja. Want daar heb je ook bemoeienis mee. Ja. Met, ik met de kinderen. Ja. De kinderen hebben mij uh, hulp gevraagd. Ja. En ik uh, zet me daarvoor in. Ja. De, de, de, alleen aan jou, of zijn er nog uh, uh, maatjes van jullie die dan ook uh, bereid zijn om daarin uh, ondersteuning te bieden? Nou, ik heb of zijn het, er niet I veel voetbalfans.